Uur. Jeroen van Kamp met het NRS -journaal. Op veel plekken in het land openen clubs van deuren uit protest tegen de lange periode van sluiting door de coronamaatregelen... Poppodium 013 in Tilburg kreeg een boete van 10.000 euro... omdat het meedeed aan de actie. Ondanks de opgelegde boete besloot 013 open te blijven. In Haarlem werd een feest in het patronaat. Het poppodium hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd... als het de deuren niet zou sluiten. In Rotterdam werd de club De Huiskantine op last van de gemeente gesloten... zegt RTV Rijnmond. In Amsterdam was er veel uitgaanspubliek op de been... rond het Leidseplein. Ondanks dat burgemeester Halsma dreigde met een boete van 4.500 euro... Waren veel de Amsterdamse clubs toch open gegaan. In het zuiden van Jemen zijn vijf medewerkers van de Verenigde Naties ontvoerd. De ontvoerders horen vermoedelijk bij de terreurbeweging Al Qaeda. De groep ontvoerde medewerkers bestaat uit vier Jemenieten en één buitenlander. Jemenitische stamhoofden zeggen te onderhandelen met de ontvoerders. Die zouden losgeld en de vrijlating van gevangen strijders eisen. Ook de re regering van Jemen zegt zich in te zetten voor een vrijlating. In de mortel in Brabant zijn zes gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. Ze zijn alle zes naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De auto raakte rond half elf in een bocht van de weg en sloeg over de kop. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de auto van de weg raakte bij een inhaalmanoeuvre. De bestuurder, die ook gewond raakte, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Het grootste deel van de betogers is vertrokken van de brug in Canada... die dagelang werd bezet door vrachtwagenchauffeurs. Een kleine groep weigert weg te gaan... en er verzamelen zich steeds meer demonstranten in de buurt van de club. Van de, brug. de politie, die was begonnen met de ontruiming... wacht nu op versterking om de groep weg te krijgen. Een rechter heeft bepaald dat de bezetting vanochtend moest worden beëindigd. Canadese truckers protesteren al weken tegen de coronamaatregelen. Het weer... Overdag is het in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig. Daar wordt het een graad of 10. Aan zee en in het noorden komen de maxima uit rond de 7 graden. Tot de avond blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 Voorzien van een roepstrijdstalen slot van drie per week kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. en zij die blut is en uit armoede moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit, komt met Lucifers te spelen. Als hij staat te denken bij een tankstation, en hij doet geen beschermers om wanneer hij zelf moet spelen. En gaat zondags nooit meer naar het stadion. Uit vrije wil loopt hij niet I'm okay. Hij van haar houdt. Hij hoort zichzelf niet zeggen dat hij het niet vertrouwt. Dat klinkt dan weer zo koud, Het ging tenslotte altijd goed. Dus gaat het nu niet fout? Dus gaat het nu niet fout? The toughest part's and be like it's the end Cause life is still worth living Yeah, this life is still worth living I can break you down and pick you up And think like we are friends But don't be catching feelings Don't be out here catching feelings Cause I sacrificed Your love for more than the night. I try to put up a fight Can't I be done? Let's like go. Yep. Before. hiding from a word I need to hear now, don't think I'll hear it again, hear it again. but the night's for always warm with you, holding you right by my side, But right the morning always comes too soon, To you. And all of the days and the nights, so oh, I regret it. I never showed you my love. I showed you my love, and that's what I, was born with I you. Holding you right by my side. Right by my the morning always comes too soon.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 Bye. this We're This moment Kijk, is het, nou? het is een, vrouw, wat doe je nou? Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij, een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik belast. Santo Domingo of Ibiza, ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijken. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vrij Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vrienden. Wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk wordt het zo benouwt. Dus één moeil vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk voor het zo benouwt. Dus één moeilijk, wat doe je nou? Kietserinnen baby waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, voor mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor Dus Baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb scherpten je vriend.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 Mevrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow Ik zit me. met de VIP, ben met Spaanse host Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken Als ik spit, komen rappertjes in adem no ah, En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven Zeg, neem me, kijk je in die mokro-flavor Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden Als jij slim, maar moet dom gaan spelen is de dag dat ik je zag in Amsterdam Lief voorbij een dag meteen van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik me land Zato doei ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voluit Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij Nee, ik laat je niet meer gaan Eén ding wat ik wil van jou, is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt zo benauwd. dus één mijn vrouw wat doe je nou Eén ding wat ik wil van jou, is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt ik je kijk, word een supernauw ZFM